Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Den Haag is een asielzoeker opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. De man van 18 uit Syrië zou tegen andere migranten op een asielzoekersboot in Zaandam hebben gezegd dat hij een strijder van Al-Qaeda en islamitische staat is. Volgens het Openbaar Ministerie is hij in oktober in Nederland aangekomen en heeft hij vervolgens asiel aangevraagd. De man wordt verhoord en vandaag is zijn voorlopige hechtenis met twee weken verlengd. Bij het doorzoeken van het huis van een van de daders van de schietpartij... in het Amerikaanse San Bernardino... zijn twaalf pijpbommen gevonden, duizenden patronen... en onderdelen voor het maken van explosieven. Bij de schietpartij in een zorgcentrum kwamen gisteren 14 mensen om het leven. raakten 21 mensen gewond. Ook in het zorgcentrum zelf zijn drie pijpbommen gevonden. De man en de vrouw die het bloedbad aanrichtten, hadden die bommen op afstand willen laten exploderen, maar dat mislukte. De twee kwamen later om in een vuurgevecht met de politie. Over hun motief is nog niets te zeggen. In totaal hebben 118 medewerkers van de politie toegang gehad tot vertrouwelijke gegevens... terwijl ze daar niet bevoegd voor waren. Ze waren van tevoren niet gescreend door de AIVD, meldt minister van de Steur aan de Tweede Kamer. De meeste medewerkers moeten ander werk doen tot ze de screening alsnog hebben doorlopen. De zaak kwam aan het rollen naar aanleiding van de mol bij de politie... De verdachte Mark M. zou op grote schaal informatie hebben verkocht aan criminelen. Wim Jonk vertrekt per direct bij Ajax als hoofd jeugdopleidingen, zo heeft de club bekendgemaakt. De arbitragezaak is daarmee van de baan. Ruim vier weken geleden kondigde Ajax aan dat Jonk werd ontslagen. Er zou een onoverbrugbaar meningsverschil zijn. Jonk was het niet eens met dat ontslag, maar hij legt zich er nu toch bij neer. Het weer is bewolkt, maar wel droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen en harder waaien. Aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgenochtend wordt het dan weer droog en dan gaat de zon schijnen. Het wordt morgen opnieuw zo'n 11 graden. Dit... Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, Met nu. Alternative FM. We van die avonden dat je dan uh, gewoon uh, de weer dus helemaal alleen voor staat. En dat is dan zo'n avond als deze. Uh, het komt dan uh, wel een beetje gelegen. Maar uh, Marcus van Dam is in een uh, beetje in een uh, droevige uh, omstandigheid. Uh, familiebezoek en de aanleiding is wat, uh, wat minder leuk. Uh, daarom is hij er vanavond niet. Uh, het uh, heeft te maken met zijn grootvader. Uh, die is uh, niet meer onder ons. En dat uh, is dus de reden waarom hij er niet bij is. Maar goed, uh, wat we wel hebben is uh, muziek. Onder andere deze van Nexus Shape met Trees. Uh, daar begonnen we dan mee. En de compilatie van de eerste voorronde van de Rob Agda wordt Die afgewerkt is zoals we uh, dat weten. Van 6 november van de afgelopen maand 2015. En ik denk dat we dat ook nu maar moeten gaan, doen naar, gaan, naar, gaan luisteren. Het woord aan P.P. Fischer. Oh ja, het is weer zover, lieve mensen, lieve muziek, liefhebbers van de bovenste plank...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 Thank okay. you.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 Kan je wel zeggen? Welk programma? Kees' uh, koffertje. Koffertje van Kees. Nee, Kees' koffertje. Kees' <laughs> ja. koffertje. Ja. Dus op het moment dat wij dit uitzenden, is dat alweer geweest. Dus, uh, want, oh, okay. ja. Helaas. Ja, dan goed. Ja. Maakt niet uit. Uh, maar uh, nou ja, nu hebben jullie uh, eventjes uh, geproefd hoe het is uh, om in een zaal te staan. Uh, wat, uh, wat vond je ervan? Uh, nou, we hebben toevallig laatst het voorprogramma gedaan van Anna Rune. En dat was ook in zo'n zaal in de P3 dan in Permanent. Dus we hebben het wel al vaker gedaan. Maar dit soort...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 mm <laughs> Okay. Het is een nieuwe seizoen, dames en heren, jongens en meisjes. En u mag nog één keer een enorm applaus geven. Lisa! Verder gaan. En, uh, we gaan verder met een band uit Casticum, Hard Funk Rock Band, zoals dat zal zeggen. En dat zei ik tegen die jongens ook, dat is wel leuk, echt uh, door de decennia heen zo. Eens in de zoveel tijd komt er weer zo'n lekker hard funkend bandje uit Casticum. Dat is echt een soort traditie uit dat uh, prachtige dorp dat uh, kustplaatsje Casticum. Er komt eens in de zoveel tijd weer zo'n. Heerlijke band. Je weet het nooit, we moeten er nog naar luisteren, maar bereid je voor op een excentrieke wal van stevige hardgok in combinatie met Funk om je vingers bij af te likken, las ik in de biografie. De band werkt momenteel aan een debuutalbum. Het werd tijd voor een echte volledige plaat, Vonden ze nadat ze EP's hadden uitgebracht met nogal verontrustende titels als Raw Meat en... Dirty Needles. En ik, ik las me heel snel doorheen van de week. En ik denk: Wow, met de Dirty Needles. Wat een fantastisch nummer. Dat lijkt de stoetjes wel. Maar het zijn dus twee verschillende EP's. Maar je zou er zomaar een nummer van kunnen maken. Maar goed, dat is een kleine noot van uw presentator. Waar ben ik heen gegaan? Ik ben mezelf aan het vaststellen. Dat gaat verzonden. Oh nee, toch niet! Het soort plaat komt eraan. Die je moeder je zou verbieden. Mitje en joggie was in de jaren 80, Zeggen ze zelf. Oké okay, jongens, we gaan ons opmaken voor een strakke, unieke, energieke en in-your-face show. Geef daarom allemaal een enorm applaus voor. TWICE THE SURE! Come on, see you super baby Wie wie bekende in de Rob Akdaal wordt. Deze band die net opgetreden heeft, die is ook al eens eerder geweest. Ik geloof vier jaar terug. En een single die wij bij Alternative FM gedraaid hebben heet Stop and Dive. En dat was van Twice the Same. Dat klopt helemaal. Dat is een demootje van vorig jaar. En ja, die hebben jullie inderdaad een paar keer gedraaid. Aan het woord is Richie Lee. Eh, want uh, jullie zijn uh, nu behoorlijk aan de weg aan het timmeren, heb ik, uh, heb ik uh, gehoord. Nou ja, weet je, wij, wij doen ons best en wij uh, doen onze hobby en meedoen we niet. Weet je, we zitten nu dan in de studio om een, uh, een, een, een debuutplaat op te nemen. Maar ja. nou ja, goed, daar zijn we gewoon druk mee bezig. Weet je. We kwamen vandaag direct uit de studio naar de, naar de patronaat. Mm -hmm. En uh, ja, nu dus een paar nummers van dat album ook laten horen. Maar ja. nou ja, goed, morgen gewoon we weer verder met de, met, met de studio. En dan zit ik dit kijken, uh, voor de mensen die uh, uh, niet radio kunnen kijken, maar ik heb een beetje weer, het is een beetje een ziedende band. En, uh, er zitten soms nog wel eens uh, dingen die mij doen denken aan Zek de la Rocha. Heb jij iets met Zek de la Rocha? Nou, niet per se, maar dat is, dat, dat is wel iets wat je wellicht terug zou kunnen worden. inderdaad. Uh, ik, ik hoor vaak uh, verschillende dingen van mensen, soms dingen die daadwerkelijk uh, invloeden zijn van mij. En soms ook dingen waarvan ik denk, nou goed, ik, ik ken het wel, ik luister het wel, maar... Ik heb er niet per se iets mee. En dat is in dit geval dus zo. Ik ga niet de vergelijking uh, met de muziek aan, maar ja, ja, ja. gewoon meer met uh, de man die op, uh, hey, bij, bij Rage Against the Machine daar uh, zo'n uh, zo show staat weg te geven. En dat heb ik vanavond ook een ja, beetje gezien. Ja, ja dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar misschien is dat ook wel omdat het podium gewoon te klein is voor mij. Ja? Is, het, <laughs> is het podium te klein? Ja, je moet heen en weer kunnen hollen, weet je wel. Op, als, je, als je maar een, een paar vierkante meter hebt om, om je op uit te leven, dan... Uh, ja, wil je nog wel eens uh, bewegingen herhalen. En, en ja, uiteraard zou ik een uh, grote podium uh, aankunnen, zeg maar. Ja. Wat is het uh, verschil eigenlijk uh, met, met toen en, en nu? Want uh, ik, als ik uh, kijk uh, van, van toen en wat ik toen van gezien heb... toen was het nog een beetje een, ja, een beetje een, uh, beentje. Uh, maar je, er is flink uh, gewijzigd, heb ik een beetje het idee. Absoluut. Uh, sowieso qua, uh, qua, qua stijl. Uh, enigszins een andere weg ingeslagen, Wel uiteraard trouw gebleven aan het uh, originele idee van de uh, bass. En, uh, en uh, ja, een beetje die funk erin houden, een beetje die groove. Maar wij hebben sinds uh, 2011, uh, zeg maar, of, of in 2011 hebben wij meegedaan. En sinds 2011 dus, hebben wij, uh, sinds 2015, hebben wij een, uh, een nieuwe drummer. Uh, er zit ook een, een gitarist bij die er voorheen niet bij zat. Dus wij zijn eigenlijk met twee andere slash nieuwe mensen op stap en daarmee hebben we heel veel andere dingen gemaakt. En, en daarnaast zijn we qua niveau behoorlijk omhoog geschoten. Dus dat is eigenlijk alleen maar positief. He, heb je dat zelf gedaan? Of zijn er ook nog uh, mensen geweest uh, die jullie uh, van de nodige uh, input hebben voorzien? Bijvoorbeeld een producer of iets dergelijks. Of weet, weet ik van wat? Nee, het zijn ontwikkelingen gewoon binnen de band. Die zijn gewoon zo gegaan. En op die manier hebben we, hebben we onszelf uh, weten te verbeteren. ook. Uh, ja. En toen uh, zich deze gelegenheid voordoet om weer mee te doen aan de Rob Akda dan hebben je gezegd, nou uh, laten we het allemaal gewoon nog een keer proberen. Nou ja, in principe wel. Ik bedoel, uh, wij zien het zeker zitten om hier ook in de buurt gewoon uh, meer te gaan spelen. En dit is een leuk startpunt om weer eigenlijk met uh, de nieuwe versie van deze band op stap te gaan. Weet je? Om, om dingen te laten zien wat we kunnen. En uh, ja, ik denk dat we het vanavond ook goed hebben gedaan, denk ik. Uiteraard een paar foutjes ook van mezelf, maar weet je, daarom kom je soms gewoon niet aan. Nou ja, de, de alb het album is onderweg, als ik, ja, gaat, gaat goed. Maar het album is onderweg, maar als het album gaat komen, wanneer mogen we dat dan tegemoet gaan zien? In principe is het de bedoeling dat het in januari naar buiten gebracht wordt. Um, uiteraard willen we natuurlijk naar de feestdagen komen en uh, mensen niet lastigvallen aan het eind van het jaar als het druk is met auto nieuw. En, uh, dus wij willen eigenlijk januari februari uh, aanhouden. En dat is het streven. Dan zijn we daar heel nieuwsgierig naar. Waar uh, kunnen mensen Twice The Same vinden? Uh, Facebook.com slash Twice The Same Music. Uh, of gewoon www.twicethesame.com. Dankjewel. Alsjeblieft. We hebben last laatste zong voor je. Dan is het tijd om te gaan. Time to go. This one is off the new record and it's still untitled. Hit, it, boys! We live through our own Thank you, Harlem. Have a great night. Enjoy the rest of the evening. And good luck to the banks. Thanks so much. Good night. Lichtelijk vettige haarproducten en wie ook, kruipen deze jongens elke middag uit bed om in hun moeders garage allerhande smerige deuntjes uit hun vieze vingertjes te pompen. Zo smerig dat de kruipolievlekken op de garagevloer een vervissende verrassing zijn. Maar niet te meer dat die laid back vibe. En zo gaat die biografie verder, en uh, heel interessant, die kan je vast wel ergens lezen op de website van Patronaat of op de website van de band. Maar ik denk dat ik met deze quote een aardig beeld heb geschetst van wat ons uh, verwachten staat, jongens en meisjes, dames en heren. Niet al te late back, maar toch even een lekker stevig, uh, pompend applausje voor Tanner Chugs and Gravy! Tender Junction Gravy, uh, niet helemaal onbekend in uh, Rob Agda Award land, om het dan maar zo te zeggen, want uh, de band heeft al een verleden. Uh, eerst waren de vocals door Merlijn en nu was het jouw beurt, uh, Ron. Dat is inderdaad correct. Ja. Eindelijk een uh, keertje zingen, hè? Ja. Nee, maar, ik bedoel, Merlijn had het uh, een tijd lang te druk en toen heb ik het even overgenomen en nu is hij terug en nu heb ik zoiets van, ah, ik wil zingen is eigenlijk wel leuk, dus ik ga gewoon lekker door. Ja. Uh, heeft hij er, uh, hebben jullie het er ook binnen de band uh, ook zo over gehad? Van, uh, nou ja, uh, nu jij het overgenomen hebt, waarom zouden we het veranderen? Uh, ja, nou, had het met zijn andere band, dus de druk. Uh, ik, heb, ik heb het nog met de jongens erover gehad, uh, ook het meisje, want we hebben een ja. nieuwe bassisten. Ja. We zijn met z'n vijf, hè? Nu zijn we met z'n vijf, inderdaad. Een grote band op zich, hè? <laughs> Maar uh, we hebben het erover gehad. En ze vonden mij eigenlijk ook wel een, een leuke zanger. Ik bedoel, misschien heb ik net iets meer show dan Merlijn. Ja. Maar um, ik weet niet of, of Merlijn beter zingt dan ik. ik dat, dat, dat is ook niet de issue. Maar het, het is op een gegeven moment van... Ja, het, is een, het kan wel eens een gouden set gewo geworden zijn. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Als jij het zegt, nou, <laughs> nou geloof ik het wel hoor. Nee, maar goed, eh, omdat, eh, omdat je dan, eh, dan, dan moet je improviseren. Eh, want, want jij speelt ook in meerdere bands, maar dat, dat doen we nu even niet. Want het, het gaat nu om de tender chunks in gravy. Eh, wat is er eigenlijk eh, sinds eh, de, de laatste keer dat jullie hebben meegedaan en nu gebeurd? Ja, je hebt, die bassisten hebben jullie erbij gekregen. Eh, is dat muzikaal gezien ook eh, even wat gewijzigd? Uh, ik denk dat we iets harder zijn gaan spelen. Ik heb wat uh, vergeleken met Merlijn, heb ik wat duisterere teksten... Ik... Ik ben wat, wat pessimistischer in het leven dan Marlijn. Marlijn is een positieve jongen. Dus ja. uh, om die duisterheid in onze muziek ook ja, voor te brengen... is die muziek gewoon ook harder geworden. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje komt doordat Jordi heel veel nieuwe pedalen heeft. Ik bedoel, die man is verslaafd aan pedalen kopen. Dus ja. <laughs> die heeft van alles en nog wat. En dan wil hij het weer uitproberen. En dan heeft hij een heel raar geluid. En dan denk ik van, nou weet je, hier gewoon een liedje mee schrijven. En het, uh, ik denk dat het die combinatie is waardoor we nu een wat duister geluid hebben... We hebben nog niks, we hebben nog geen nieuwe plaat opgenomen, dat is nog niet gebeurd, maar we zijn wel mee bezig om in ieder geval erover na te denken, over het plannen, over kijken hoe het financiële pla plaatje zit. Waarschijnlijk uh, wordt het financiële plaatje een kleintje, klein beetje minder dan misschien de andere bands, omdat we natuurlijk Bart hebben die nou, geluidstechnicus is en alles goed kan afstellen, alles goed kan opnemen. Ik bedoel, hij werkt in, in studio's, dus uh, we, hebben we hebben veel toegankelijkheid voor, uh, voor dat soort dingen. Uh, je geeft al iets uh, prijs over het uh, materiaal. Uh, je zegt ook van donker. Nou, dat, dat was wel heel duidelijk. Uh, het, het, het was inderdaad duister. Was uh, is het ook iets om, bedoeld om een bepaalde mysterie ook op te wekken in, uh, in die zin? Ik denk niet dat het... Nou, het is niet bedoeld om een bepaalde mysterie op te wekken. Het is, uh, als, je, als je een mysterie ervaart, dan is dat je eigen ervaring van die mysterie die jij dus blijkbaar... Uh, niet. Hé oh, hey Jordi, wij fuck af met je thuis. Ja, maar goed, uh, uh, maar, uh, mysterie opwekken, dat, dat, dat gebeurt eigenlijk niet echt. Dat, dat zit allemaal in je hoofd. Ik, als jij een mysterie vindt in, in mijn tekst of in onze muziek. Fuck off Jordi. <laughs> Er zit iemand uh, een beetje proberen het interview te verneuken. Nog eventjes en dan uh, gaan we hem <laughs> ga, eventjes. <laughs> uh, maar goed, uh, het, is, het is op een, uh, op een, een of andere manier. Uh, uh, ja, is dat, uh, neem je dat dus mee? Ja. Het is mijn interpretatie, maar goed, maak ik, ja. nee, maar, uh, dat maakt niet Nee, het is goed als het jouw interpretatie is. Want blijkbaar is er dan iets dat. dat uh, dat je dus niet begrijpt aan de muziek en dat is prima. Weet je, dat, dat, dat maakt iets interessant, vind ik. Ik bedoel, als je alles begrijpt, dan is er geen lol meer aan Aan het uitvoeren hoe het is. En... Het moet onbegrijpbaar zijn. Er moet altijd een, een. In alles moet altijd een klein beetje mysterie blijven zitten. Want anders wordt iets niet meer leuk, weet je. Als, iets, weet je, als je iets helemaal begrijpt en je denkt van, oh, weet je. Uh, het is... Je, ik heb dit al honderd keer gehoord. En ik ben al gewend aan deze muziek. Dan is het ook niet meer leuk. Dan heb je ook niet meer de neiging om te luisteren. Behalve natuurlijk als het klassiekers zijn. Ik bedoel, daar, daar zijn uitzonderingen voor. Ik ga, ik ga geen klassiekers dissen. Uh, nog één ding. Waarop zijn jullie te vinden? Facebook. Uh, nog eens Facebook. Uh, een heel klein beetje Facebook. En nog eens Facebook. En, uh, nee, nee, nee nog Facebook. Oké, okay, dankjewel. Ja, chicks. Oh, nou ja, goed, maakt niet uit. Uh, dank jullie wel. Uh. Oké, okay, dan het ik even met je. Ah, ja. Ik wou dat ik een olievlek was op die garagevloer, weet je dat? Maar het was weer zo'n optreden waarvan je later kan zeggen, wij waren erbij! Ik was erbij, ik weet je, ik was erbij! Dames en heren jongens en meisjes, laat je horen voor Tanner Chunks in gravy. En dat waren ze dan, de Tenor Junction Gravesal, als uh, PV Fischer dat heeft hem uh, Het was ook uh, de compilatie meteen van het eerste uur wat je, wat je hier bij uh, Alternative FM hebt uh, kunnen horen. zou direct hebben we natuurlijk het, uh, de compilatie van het tweede uur van uh, de eerste voorronde van de Rob Akda -Award. En morgen dan uh, vindt de tweede voorronde plaats en dan zullen we ook meteen uh, gelijk vertellen wat... Uh, de mensen zijn uh, die daar uh, meegaan doen in dat opzicht. Nou ja, dan, uh, dan weet je al uh, ongeveer hoe laat het is, denk ik, uh, zo te weten. We hebben er nog eentje te gaan en dat uh, is deze van Penelope. En dat nummer dat heet Baby Blue. Dan zal ik hem nog eventjes uh, terugzetten, want anders dan, uh, komen we een beetje uh, aardig uh, slecht uit in uh, tijdnood. Want dat moeten we natuurlijk ook niet hebben, maar ik zal hem nog eventjes nog een keer uh, laten horen. Dus, totdat het is van 9 uur, Penelope. Ja, alsof de er Duvel ermee speelt, hè, maar zo uh, werkt dat natuurlijk niet. Ik ga hem eens even uh, gewoon nog een keer uh, de vlak spoelen geven, want anders dan, uh, dan uh, heb ik straks een... Uh, uh, een tijd over en dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Uh, dus uh, huppatee, ge ge geef hem nog een keer en dan moet het. Dan moet het. Dat uh, het is dat is dat is de verkeerde. Jongens, oh, wat, wat, wat een ramp is dit. Uh, dit uh, straftraining. Yes. Nou, dit is uh, dus dit moet het dus niet zijn. Dit moet het zijn. Juist. Tot aan het nieuws van negen uur dus.